5 uur, het NOS-journaal, Gert Kluk. Rode kaart, AZ-keeper Esteban ingetrokken. De staatssecretaris ziet wel wat in stimuleren aflossen hypotheekschulden. En het Franse parlement keurt omstreden genocidewet goed. De rode kaart voor AZ-keeper Esteban is ingetrokken. Dat heeft de KNVB zojuist bekendgemaakt. Esteban werd gisteren in de bekerwedstrijd tegen Ajax aangevallen door een Ajax-fan. De keeper reageerde daarop door de fan twee maal te schoppen. De KVB zegt dat de rode kaart op zich terecht is gegeven, maar hij wordt vanwege de specifieke omstandigheden ingetrokken. De Ajax-fan die Esteban aanviel had een stadionverbod. De 19-jarige man had helemaal niet in het stadion mogen zitten, zo heeft de financieel directeur van Ajax, Jeroen Slob, gezegd. Waarvoor hij het stadionverbod heeft is niet duidelijk.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 In Frankrijk wordt het ontkennen van de Armeense genocide door de Turken begin vorige eeuw strafbaar. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel daarover aangenomen. De Turkse regering heeft meteen na de stemming gereageerd door haar ambassadeur terug te roepen naar Turkije. De regering had vooraf al gedreigd met sancties als de wet zou worden aangenomen. Volgens de regering in Ankara zijn er tijdens en na de Eerste Wereldoorlog in Turkije Armeniërs gedood. Maar is er van genocide geen sprake?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 In het rapport erkennen de Amerikanen dat ze fout hebben gemaakt... maar die zouden ook aan Pakistanse kant zijn begaan. Volgens het Pentagon werden Amerikanen onder vuur genomen... en werd op grond van onjuiste Pakistanse informatie toen een raket afgevuurd. Het Pakistanse leger spreekt tegen dat de Amerikanen verkeerd zijn geïnformeerd. Door de gebeurtenissen zijn de betrekkingen tussen de twee landen bekoeld.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 De Tweede Kamer gaat akkoord met de Nederlandse bijdrage aan de VN-missie in Zuid-Soedan. Alleen de PVV ziet er niets in. Het kabinet wil maximaal 30 mensen sturen, onder wie 15 marchaussés en 4 medewerkers van de politie. Ze moeten onder meer de Zuid-Soedanese politie opleiden en begeleiden. De ministers Roosentaal en Hillen benadrukken dat de Nederlanders maar een beperkt risico lopen en dat hun beveiliging in handen is van de VN. De Nederlanders zijn zelf niet bewapend. In totaal doen er zo'n 11.000 mensen mee aan de missie in Zuid-Soedan.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 ANUW-verkeersinformatie. De avondspits stelt weinig voor. Veel mensen hebben vrij. En dat is te merken. Er staan maar tien files. Twee daarvan leveren nu vrij veel vertraging op. Dat is zeker die op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Door de langdurige werkzaamheden bij Hoogmade 5 kilometer. En op de A20 van Gouda naar Rotterdam. Er gebeurde aan het begin van de spits een ongeluk. Bij Knoop en plein. Nou, de weg was vrij. is nu weer een kapotte auto gestrand. Tussen Nieuwe Kerk aan de IJssel en Rotterdam Prins Alexander. Drie kilometer. De Rijnstroop is dicht.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 Minister-president Mark Rutte, Oranjespitsklaas-Jan Huntelaar... topmodel Kim Veenstra, Marks Spencer-baas Mark Bolland... regisseur Martin Koolhoven, Rabobank-topman Piet Moerland... actrice Lotte Verbeek, topman Sarah Lee Jan Benning... PvdA-Kamerlid Ronald Plasterk. En nog veel meer interviews, reportages en portretten... in het dubbeldikke kerstnummer van Elsevier. 254 pagina's, nu in de winkel. Blue van VGZ. Vanaf 77 euro. Sluit nu af op blue.nl. Lekker lezen tijdens de feestdagen. Het dubbeldikke kerstnummer van Else 4, Nu ook op de iPad. Het is easy december bij Weekamp.nl. Als je december aankopen, shop je vanuit je leuwe stoel. Ook de mooiste feestkleding. Nu tot 50% korting. Eerst Weekamp.nl. De Peugeot 107 met Airco heeft u nu voor slechts 7.995 euro. Zonder voorwaarden of bijkomende kosten. Dus. En verder helemaal eh, niks.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 NOS Radio 1-journaal met Tim Overdiek en Lucella Carrasso. 8 over 5, goedemiddag. Het intrekken van de rode kaart voor doelman Esteban is misschien goed nieuws voor AZ. Daarmee is het incident, gisteravond bij Ajax, nog niet voorbij. Wat te doen met mensen die een stadionverbod hebben? De politiek en de voetballerij, opnieuw met elkaar in botsing. Eerst de diplomatieke ruzie tussen Frankrijk en Turkije. Het loopt hoog op. Het Frans parlement heeft namelijk een wet aangenomen die het ontkennen van genocide strafbaar stelt. Dus ook het ontkennen van genocide op Armeniërs tijdens de Eerste Wereldoorlog. Daar is Turka Turkije kwaad over, want Turkije ontkent dat in die tijd genocide is gepleegd op Armeniërs. Correspondent Bernard Bouwman in Turkije. Bernard, hoe uit die woede van de Turken zich? Nou ja, premier Erdogan die heeft hele fel opmerkingen gemaakt. Die heeft gezegd dat er onherstelbare schade is toegebracht aan de betrekkingen tussen beide landen. De politieke en economische contacten tussen beide landen worden verbroken. En Turkije gaat daarnaast de militaire samenwerking met Frankrijk opschorten. Dus dat is uh, flink harde taal. Want is er veel militaire samenwerking tussen die twee landen? Nou, wat je met name ziet is dat er allerlei uh, defensiecontracten te vergeven zijn in Turkije. En daar doen allerlei, uh, aan, allerlei uh, bedrijven aan mee om die binnen te slepen. En ook heel vaak Franse bedrijven. En ik denk dat die voorlopig niet hoeven te rekenen op Turks defensiegeld. Want die zullen gelijk onderaan stapel worden gegooid. Frank Renaud, in Parijs zijn dit soort overwegingen in het debat vandaag aan de orde gekomen in het Franse parlement? Ja, er is heel veel over gedebatteerd. Niet alleen in het Franse parlement, maar de afgelopen dagen ook. Er zijn natuurlijk twee Turkse delegaties langs geweest in Parijs... ook om de druk op te voeren, zodat de parlementariërs dat voorstel niet aan zouden nemen. En die hele discussie is gevoerd ook, even in aanvulling op dat argument... als het om politieke en militaire samenwerking gaat. Voor Frankrijk is heel belangrijk de rol die Turkije speelt in het Midden-Oosten. Bijvoorbeeld ten aanzien van Syrië ook op dit moment. Dus het is wel degelijk een gevoelig punt dit, ja. Ja, waarom wil Frankrijk dit strafbaar stellen? Nou, het is eigenlijk een, een, een opvolging van een eerdere maatregel. Zo'n tien jaar terug werd wettelijk vastgelegd in Frankrijk... dat er in 1915 genocide werd gepleegd onder de Armeniërs. Daarna is Turkije opgeroepen om dat zelf ook te erkennen. In oktober heeft president Sarkozy nog eens tegen de Turken gezegd... doe dat ook, zet een stap, anders zetten wij een volgende stap. Nou, en dat is nu gebeurd met dit wetsvoorstel. één jaar cel en 45.000 euro boete... als je zegt dat het destijds niet gebeurd is, die genocide. Ja, maar het gaat natuurlijk om een algemene wet. Hè? Die is aangenomen door de Franse het parlement, of is dit specifiek ook aangenomen met het oog op uh, Turkije? Nee, in het wetsvoorstel staat inderdaad alleen genocide zonder landsnaam. Aanvankelijk in het eerste voorstel stond er nog Armenië bij, Daar werd naar verwezen. Dat is eruit gehaald om de, ja, de, de, de gevoeligheid ervan wat te verminderen inderdaad. Maar ja goed, Armenië, eh, dat bloedbad is het enige wat in de Franse wet wordt gekenmerkt als genocide. Dus het is ook het enige bloedbad dat met dat wetsvoorstel natuurlijk bedoeld wordt. En de Shoah, de, de jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog, dat is al verboden om dat te ontkennen. En Bernard Bouwman, in Turkije, Bernard, er zijn wel meer landen die zegt dat Turkije zich uh, schuldig heeft gemaakt aan genocide destijds. Waarom neemt de Turkse regering dit, dit wetsvoorstel, of deze wet in Frankrijk die ze aangenomen, zo hoog op? Nou, omdat er een straf op staat om het ontkennen van uh, die genocide. Dus uh, dat uh, speelt heel hoog in uh, Turkije. Dus overigens, je moet ook niet denken dat in die andere landen die de genocide hebben erkend, dat dat allemaal makkelijk is uh, geval in Turkije. Want in, Tur Turken hebben heel vaak het gevoel namelijk, en dat maakt ook dat het zo moeilijk is voor Turkije om die genocide te erkennen. Zij zien zichzelf niet als de daders van lelijke dingen in de geschiedenis. Zij zien zichzelf veel meer als het slachtoffer. En als zij opeens nu, als de daders worden beschouwd van een gruwelijke genocide... dat gaat zo in tegen een van de diepste gevoelens die Turken hebben over hun eigen geschiedenis... dat dat tot hele veel reacties leidt. En de Armeniërs die in Turkije wonen, voelen die zich gesteund hierdoor? Nee, helemaal niet. Die hebben eigenlijk steeds vanaf het begin, die roepen al jaren dat zulke wetten niet worden, moeten worden aangenomen. Niet in Frankrijk, maar ook uh, nergens anders. En dat heeft natuurlijk wel een hele duidelijke reden, want zij wonen in Turkije. En zij zijn altijd al een beetje bang in Turkije, omdat ze denken dat lelijke dingen met hen gaan gebeuren. En ze denken dat als die wetten worden aangenomen in landen als Frankrijk, dat hun positie steeds moeilijker wordt. Overigens, er is één heel interessant iets uh, wat daarbij vermeld moet worden. Je kunt je Rand Dink herinneren, de turks ameense journalist die zo'n belangrijke... ...een belangrijke rol speelde in de Armeense gemeenschap... ...en die is doodgeschoten. Die was ook uh, vermoord. Die is ook was ook tegen zo'n uh, uh, wet in Frankrijk of waar dan ook... En die zei altijd van als in een land als Frankrijk ontkenning van de genocide strafbaar wordt gesteld, dan ga ik naar Frankrijk toe en dan ga ik zeggen, ook al geloof ik in de genocide, dat er geen, dat er een, dat er geen genocide heeft plaats gehad en dan moeten ze mij maar arresteren, want ik geloof in de vrijheid van meningsuiting en daar ga ik voor. Nog even naar Parijs, Frank genoot, want behalve Armeniërs wonen er ook vrij veel Turken in Frankrijk. Hè? Hebben die van zich laten horen rondom dit debat? Ja, absoluut Er is vanochtend volop gedemonstreerd in Parijs tegenover het parlementsgebouw waar eh, natuurlijk gedebatteerd werd en gestemd over het voorstel. Er waren zo'n 4000 Turken bijeen. Het is een taak die niet aan de nationale nationaux. Maar nou, een Dat was een van de demonstranten en die vatten het goed samen wat heel veel Turken hier zeggen. Die zeggen: het is aan historici om de geschiedenis op te schrijven en te kwalificeren. Dat is niet een taak voor politici. Van Granou in Parijs, dankjewel. Gel ook voor Bernard Bouwman vanuit Istanbul. Dan Ajax AZ gisteravond. Als het aan de aanklager betaald voetbal van de KNVB ligt... vervalt de rode kaart die de AZ-keeper kreeg gisteren... toen hij een toeschouwer schopte die het veld oprende en hem aanviel. Voetbalverslaggever Jeroen Elshoff. Jeroen, um, als ik me niet vergis, is dit een schikkingsvoorstel he, van de openbaar aanklager? Ja, de aanklager heeft gezegd dat ik wil uh, uh, de zaak seponeren. Dat schikkingsvoorstel daar zal AZ uh, natuurlijk akkoord mee gaan. Dan ga je... Natuurlijk vanuit gaan. heeft gezegd, ja, de scheidsrechter heeft de kaart terecht gegeven aan de keeper van AZ. Want hij overtrat de spelregels. Maar uh, de omstandigheden zijn dusdanig dat het te begrijpen is dat de uh, keeper van AZ in die emotie, uh, want zo zou je het kunnen samenvatten, uh, heeft gedaan wat hij heeft gedaan. Het uh, gebruiken van noodweer. En dus uh, uh, ja, is het uh, te begrijpen dat deze kaart niet tot een schorsing leidt. Ja, nu zijn er een aantal opties uh, uh, tot betrekking, uh, met betrekking tot die wedstrijd. Hè. Um, hij kan worden uitgespeeld, hij kan worden overgespeeld... of de huidige stand of een 3-0-overwinning voor AZ als Ajax schuldig blijkt te zijn. Als dat duel nou wordt uitgespeeld, hè, mag Ban dan gewoon weer meedoen? Nee, als het duel wordt uitgespeeld, dan uh, blijft de uh, rode kaart staan. Dan zal AZ het moeten hervatten met tien spelers. Uh, het, het kan niet zo zijn dat... Uh, uh, de rode kaart wordt ingetrokken. Dit is de straf die dus niet wordt uitgesproken uh, als het gaat om een schorsing. Uh, dat is eigenlijk dus voor na de wedstrijd tegen uh, Ajax. Um, dus als de wedstrijd uitgespeeld zou worden, als de KNVB kiest voor die optie... dan moet de, de wedstrijd wel uitspelen met tien spelers. Goed, en het duurt nog even voordat dat besluit valt... Hè, wat er met die wedstrijd verder gaat gebeuren. Uh, ja, de bedoeling is dat als alle rapporten zijn, uh, binnen zijn... dat er een uitspraak wordt gedaan voor 28 december... Uh, wat er met die wedstrijd gaat gebeuren, dat duurt dus nog even. Want uh, ja, alle betrokkenen moeten de tijd krijgen om de rapporten in te dienen. Jeroen Elshof, dank wel. Van de voetbalregels in Zijs naar de voetbalwet in Den Haag. Want daar heeft het incident van gisteravond tot de vraag geleid... of deze voetbalwet wel voldoende wordt benut. Daarom komt er eind januari een grote bijeenkomst in de Tweede Kamer... over de voetbalwet. Eerder noemde minister Opstel het incident, ik citeer, bij de beesten af. Ook minister van Sport Edith Schippers keek gisteravond naar de wedstrijd. Ja, ik heb het gisteravond gezien. Ik schrok er echt heel erg van. Er, staat een voetbal, er staan clubs een potje voetbal te spelen... en er komt ineens een supporter het veld opgerend die de keeper aanvalt. Dus dat was enorm schrikken. En is er goed gehandeld door de spelers, vindt u? Nou ja, wat je daar ziet is dat de keeper uh, schrikt en uh, uit reflex uh, terugslaat. Uh, dat vind ik geen uh, rare reflex overigens. Ik zou me ook rotschrikken als het mij uh, zou overkomen. En of de, de, de hamvraag is natuurlijk, is de keeper daarin te ver gegaan? Ik vind dat echt iets voor de uh, tuchtcommissie. Uh, die moet beoordelen, was dit meer uh, dan een reflex en, uh, en uh, noodweer? Uh, dat vind ik echt een vraag die zij moeten beantwoorden. Nu maakt u een, een groot punt uh, in uw beleid van geweld op het sportveld. Of in ieder geval, u wilde dat zoveel mogelijk terugdringen. Nu zit heel Nederland, heel Europa te kijken naar zo'n incident in Nederland. Geweld op het sportveld. Dat moet u uh, niet uh, vreugdevol stemmen. Nee, ik vond het een hele treurige gebeurtenis. En ik vind ook, en dat is ook, zijn ook de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben... in het actieplan wat ik heb opgesteld... dat deze supporter uh, bij zijn nekvel uh, moet worden gepakt... en dat hij ook gewoon flink gestraft moet worden. Want het, het gaat toch niet aan dat je tijdens een voetbalwedstrijd... Uh, de keeper gaat aanvallen? Het is echt te gek. En aan de andere kant, uh, sporters hebben voorbeeldfuncties. Ja. De keeper die er toch ook wel even flink door? Nou ja, ik kan me voorstellen hè, dat als je een inbreker in je huis tegenkomt... dat je die een flinke map geeft uit de reflex. Ik kan me ook voorstellen dat de keeper dat doet. Dus ik vind dat niet gek. Maar of hij daarin te ver is gegaan vind ik echt iets wat de uh, tuchtcommissie uh, moet bepalen. Uh, en uh, dat kan ik zo als minister niet beoordelen. Is het een stimulans om nog meer in te gaan zetten op uh, geweld op het sportveld voorkomen? Nou, het geeft wel aan dat er mensen zijn die hun grenzen niet kennen. En het geeft ook aan dat het hard nodig is dat we daartegen optreden. En dat is ook wat we moeten doen en wat we zullen doen. Minister Schippers in gesprek met verslaggever Marcel Bril. De sloop van winkelcentrum met loon in Heerlen is achter de rug. Maar volgend jaar februari, dan pas mag het publiek weer naar binnen. Daar hoort u zo meer over. Wijnand Zwaan van de AWB om kwart over vijf. Hoe staat het ervoor? De meeste mensen hebben een dagje vrij genomen, zo te zien. Want uh, gemiddelde avondspits op donderdag telt 250 kilometer fiede. Nu komen we niet eens aan 40 kilometer. Nou, twee files die uh, vallen wel op in het bescheiden lijstje. Van Gouda naar Rotterdam op de A20 staat bij Rotterdam Prins Alexander 3 kilometer fiede. Door een kapotte auto is de linkerrijstrook dicht. En de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen de Afrit Epe en Bezep 5 kilometer. En dat komt door een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Groningen krijgt opnieuw te maken met een forse financiële tegenvaller. Gisteren bleek dat er grote tekorten zijn bij het Groninger Museum. Vandaag blijkt het nieuwbouwproject Meerstad... dat is het grootste nieuwbouwproject van Noord-Nederland... ten oosten van de stad Groningen, ook fors in de problemen te zitten. Wethouder Frank de Vries, goedemiddag. Goedemiddag. Waar komt dit door? Wat is daar aan de hand? Ja, het doet net alsof dit uit de lucht komt vallen. Dat is natuurlijk niet zo. Hè. Dat was bij het Groninger Museum wel zo... Uh, dat was een verrassing, dit niet. En dit heeft uiteraard alles te maken met de uh, crisis op de woningmarkt. En Dat is uh, geen nieuws. Uh, en uh, wat voor verlies wordt er geleden? Nou, het is eigenlijk wat we zeggen, uh, meer het mislopen van opbrengsten. Hè. Wat we aan het doen zijn, en dat doet volgens mij heel Nederland op dit moment, is uh, kijken naar de gevolgen van uh, de crisis op de woningmarkt. Hè. Je zult toch minder, uh, minder afzetten in de toekomst. En uh, we halen daar in dat gebied wat oorspronkelijk 10.621 woningen zou tellen, uh, halen we een heleboel woningen weg. Uh, de laatste keer, deze keer 2.500. En als je die weghaalt, dan uh, bouw je ze niet alleen, maar dan mis je ook uh, opbrengsten. En die opbrengsten hadden we wel geraamd en dat verlies moet je nu nemen. Ja, en, en wat had u geraamd? Wij, wij nemen nu als gemeente, het is een beetje complexer... omdat we er met, met, uh, met veel meer partijen in zitten... maar als gemeente uh, boeken wij nu 40 miljoen euro af. En dat is behoorlijk fors, neem ik aan, op uw begroting. Dat is redelijk fors, maar het is ook weer niet uh, zo uitzonderlijk. We He, hebben al uh, vorig jaar als gemeente... even uitrekening, van miljoen of teppig elders afgeboekt... en uh, op een andere paar locaties uh, ook al... Dus ik denk dat dit soort verschijnselen overal in heel Nederland voorkomen. Vindt u het vervelend dat we daar nou net uh, Groningen mee associëren? Meen ik dat een klein beetje bij u? Nee, uh... nee, helemaal, helemaal, helemaal. niet. Nee, ik heb ook niet zo'n oorlog over of, of, of u dat nou vervelend moet vinden. Uh, het is, uh, het nee, is u het vervelend Het is, het is, het is, het is, het is de naakte werkelijkheid. Het is niet anders. Uh, uh, en, en wat gaat de Groningse burger daarvan merken, van die financiële tegenvallers? Nou, voorlopig, voorlopig niks. We kunnen die uh, afboeking goed doen. We hadden ook voor gespaard vorig jaar, uh, op advies van onze... Uh, Accountant, hè, dus dat was keurig uh, vrijwel geheel opzij gezet. Dus dat, uh, dat valt mee. Uh, het is natuurlijk wel zo dat, uh, dat, dat je dit geld ook aan andere dingen had kunnen besteden. En uh, naarmate we meer van dit soort dingen tegenkomen, wordt het uh, vet op de botten wel wat dunner. Want, want er is er bijvoorbeeld een zwembad of zo wat in de planning zit, waar nu een, een streep doorgaat? Nee. Nog geen concrete hebben, projecten die niet doorgaan? In de, in, in de planning, dat is één. En uh, ze gaan ook niet dicht. Dus. Nou, meneer De Vries, het is een tegenvaller... maar we moeten het ook niet overdrijven. Mag ik het zo samenvatten? Nou, ik, denk, ik denk dat het goed is dat we overal in het land... en ook hier dit soort ontwikkelingen financieel gezond maken... en goed kijken naar wat de, wat de crisis uh, van ons vraagt. En dat doen we. Wethouder De Vries vanuit Groningen, dank u wel. En uh, goede kerstdagen. Ja, ja. ja, ook voor u. Van Noord naar het Zuiden... Het winkelcentrum Het Loon in Heerlen gaat op zijn vroegst pas op 11 februari open voor het publiek. Dat kregen ondernemers vandaag te horen op een informatiebijeenkomst. De winkeliers moesten begin december halsoverkop hun pand verlaten vanwege instortingsgevaar. De grond onder het centrum bleek verzakt. Ook 30 bewoners van de appartementen boven het winkelcentrum moesten hun huis uit. Maar zij mogen morgen weer naar huis terug. In Heerlen, verslaggever Karin Albers. In een ruime cirkel is het gebied rond het winkelcentrum afgesloten. Grote hekken overal. Je mag er niet bij komen. Veel te gevaarlijk. En achter die hekken activiteit van de mensen die bezig zijn om het puin te ruimen. De laatste restanten. Nou, een Meneer en mevrouw komen aangelopen met uh, boodschappen in de hand. U moet nu volgens mij iets verder weglopen voor die boodschappen, of niet? Ja, Normaal gaan we linksaf naar het loon. Het is niet dicht, helaas. En, uh, we hopen dat het gewoon ook weer open gaat. Ik heb een bericht gehoord dat de Jumbo pas eind januari open zal gaan. En dat is een tegenvallig. Dat is een tegenvallig, ja. Ja, ja. ja, Wij zijn eigenlijk verhuisd voor het loon. Zijn wij van ons, uh, van Roggehof, hier naartoe verhuisd. Om de winkels dus. maar lekker dichtbij te hebben. Om de winkels, ja. We zijn op leeftijd. En we dachten van, uh, dat is dan beter voor ons. Hè? Dus dat was dus even een grote klap dan. Hè? Bent het al een beetje, dit heel andere zicht op het plein... waar nu zo hard gewerkt wordt, om nee, het weer op te ruimen? Het, het blijft toch een trieste aanblik. Hè? Ja. We hebben gezien hoe CNA... Uh, ja Gesloopt werd. Dat is toch niet leuk om aan te zien. Nee, nee. En u woont er in de buurt? Ja, we wonen hier achter deze witte flat. De nieuwe flat. Van de... Kijk, ze heeft er echt zicht op. Ja, ja, ik neem ook elke dag foto's. Om een beetje een reportage van te kunnen maken. Voor mezelf Ja, ja, ja. In de stad Schouwburg-Heerlen was vanmiddag een bijeenkomst voor de winkeliers. En nu, Paul het Lam, woordvoerder van de Vereniging van Eigenaren van het Loon, had slecht nieuws voor ze. Ik had het nieuws te brengen, wat velen al wisten omdat we intensief contact hebben... dat uh, de herstelwerkzaamheden aan het winkelcentrum geen kwestie van dagen... maar kwestie van weken zal zijn. Want wanneer hopen jullie weer open te gaan? De streefdatum is 11 februari. Waarom duurt het langer dan gehoopt? Omdat er meer weg is en vernield is dan we gehoopt hadden. Er zijn complete installatieunits weg. Uh, de sloopwand is uh, dwars door winkels geplaatst. De winkels willen bovendien gelijktijdig open. Er moet een parkeergarage tot je beschikking zijn. Met andere woorden, een halfwinkelcentrum heeft niemand aan. Als je wil heropenen, moet je het samen doen en moet het er goed uitzien. En is het dan vervolgens ook weer 100% veilig? Het winkelcentrum, zoals het er nu bij ligt, is 100% veilig. Er is onderzoek gedaan in onze opdracht naar de mogelijkheid... dat het gat of de verzakking die er is niet lokaal zou zijn... maar dat die groter zou zijn. Dat is niet zo. Er moet nog wel een onderzoek gedaan worden naar de exacte oorzaak. En dat onderzoek start in januari. Wie zijn nou eigenlijk het hardste getroffen? De winkeliers. Dat zijn mensen die hun hele hebben en oude gesloopt zien. Dat zijn mensen die door de sloop van andere winkels hun eigen winkel hebben moeten sluiten. Dat zijn mensen die de mooiste maand van het jaar, december, voorbij zien gaan. Dat zijn mensen die pas weer in februari kunnen starten en dan maar hopen dat het goed gaat. We leven in economisch moeilijke tijden. By far, de winkeliers zijn het slechtst af. En dan heb je de winkeliers die bij een grote keten horen. Maar je hebt ook kleine ondernemers, kleine zelfstandigen. Ik kan me voorstellen dat die laatste groep eigenlijk nog het hardst getroffen is. Onze, onze grootste zorg gaat ook uit naar die kleine winkelier. Die uh, samen in de winkel staat, die er het beste van probeert te maken. Die de eindjes aan elkaar probeert te knopen. En die zo'n periode ook niet kan overleven zonder een duwende rug. Die zullen wij ook geven als dat nodig is. En ik begreep ook dat er van alle kanten initiatieven zijn om juist ook die kleine winkelier te helpen. Ja, dat is hartverwarmend. Zo komt er bijvoorbeeld volgende week een benefietenavond georganiseerd door ondernemers hier in Parkstad Limburg. Die echt gericht is op die kleine winkelier. Ja, dat soort initiatieven is natuurlijk prachtig. Dus met de solidariteit is niks mis? Solidariteit niet. Een slecht, ja. Vanuit. Ga je gang dus. Heerlijk, wou ik zeggen. En ik wou zeggen, een slechte kerst voor de winkeliers. Maar in Heerlen inderdaad, staan ze niet alleen. Goed, ze zijn over de helft de dj's van 3FM die in het glazen huis in Leiden zitten. Zij sluiten zich zes dagen op zonder te eten om geld in te zamelen voor het goede doel. Het is u vast niet ontgaan. De achterblijvers houden de dj's natuurlijk via de radio en de tv goed in de gaten. Dat zag verslaggever Martijn van de Zande, want hij was bij de vrouw van Gerard Ekdom. De voordeur van Gerard Ekdom. Zelf hoort hij hem natuurlijk niet deze dagen. Maar hij is hier in de huiskamer. Oeba, dat wel, is Series Request 2011. Vanuit Leiden, vanuit de beestenmarkt. Hoe is het met ze? Op het plein is het uh, zo te horen goed. Maar uh, Nicole, hoe is het met jou? Ja, ook wel goed. Ja, lekker drukjes. Maar ik ben lekker naar mijn mannetje aan het kijken terwijl ik... Uh... Aan het werk ben. Ja, volg je alles? Alles wat ik mee kan pikken, dat pik ik mee. Ik probeer wel zoveel mogelijk creëertsen shifts in ieder geval mee te pakken. Hoe is dat dan? Ik bedoel, het is voor jou natuurlijk niet de eerste keer hè, dat hij in het glazen huis zit, maar ja, is het voor jou nog bijzonder? Het, blijf, ja, het is de zesde keer, maar het blijft natuurlijk heel bijzonder, want... Uh... Ja, het is natuurlijk toch een abnormale situatie waarin je verkeert dat je man in zo'n huis zit samen met twee andere geweldige mannen. En er gebeurt heel veel in Nederland en zij zijn de vertegenwoordigers daarvan. En dat is wel heel bizar om te zien. Daar ja, ben ik best trots op, ja. Nou, jij gaat natuurlijk wel naar buiten hier, neem ik aan. Zijn er ook veel mensen op straat die jou aanspreken over nou ja, wat, wat hij doet of wat er in het huis gebeurt? Nee, we wonen natuurlijk in het dorp. Dus als ik zeg waar naar de winkels ga, dan, uh, dan, uh, ja, dan zeggen ze... Goh, uh, hoe is het nou? En uh, Mis je hem al? En uh, hij kreeg natuurlijk wel heel veel vragen daarover. Hoe gaat het met hem? En uh, Mag je hem echt niet zien? En eet hij echt niets? En uh, ja, dus mensen zijn daar constant mee bezig. Maar het is ook overal in your face, dat hele... Evenement, Dus ja, ik snap dat wel. Ja, je kunt het niet missen. Het valt niet te missen, nee. Absoluut niet. Je kijkt er veel naar, Zie je ook dat het, dat het goed met hem gaat? Ik moet wel zeggen dat met elk jaar dat, dat volgt... Dat ik, dat ik hem steeds vermoorde uit zijn bed zie komen. Dus hij wordt ook een jaartje ouder. Maar uh, ik moet zeggen, vandaag vind ik hem er heel goed uitzien. Hij heeft flinke, flinke slaap gehad vannacht. Dus, uh, ja. En de tijd dat je je zorgen maakt, je zei al tussen zes keer dat hij in het huis zit. De tijd dat je je zorgen maakt inderdaad, over zijn gezondheid, dat, dat is nu wel een beetje voorbij. Ja, de, de, de zorgen zijn wel een beetje over, inderdaad. En Je bent natuurlijk niet de enige die, uh, die haar man moet missen. Er zijn, nog, er zijn nog twee vrouwen. Heb je daar veel contact mee? Met de vrouw van Timo en uh, Koen? Ja, we hebben absoluut contact, dus uh, dat is wel, wel heel leuk. Uh, ik weet het, Emma heeft het heel zwaar met verhuizen en tentamens. Dat is on, ondoenlijk. Dan... De, de vriendin van Koen? Ja, dat is de vriendin van Koen. Ja, dat, is, dat is niet te doen wat zij aan het doen is, dus, dus petje af. En uh, ja, Marije, ja, daar heb ik ook leuk contact mee. We zitten lekker Facebooken. En, uh... Want voor haar is het natuurlijk de eerste keer dat uh, haar vriend weg is. Ja, ja, dat is absoluut wel waar. Het is natuurlijk anders omdat hij nu in het huis zit. Maar je moet niet vergeten dat Timur natuurlijk altijd de reportages deed... en ook sowieso een week van huis weg was. Dus het is misschien nu alleen maar leuker omdat je ook kan kijken. Ik ben wel benieuwd hoe ze het ervaart. Hè? Want het is zijn eerste keer hoe, hoe zij... Um, ja, hoe, hoe bezorgd zij hem is. Daar moet ik het toch nog even met over hebben. Wat ik fijn vind aan RegioBank...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 Ook de AOW-bedragen en betalingsdata voor 2012 vindt u op svb.nl. Cinema, cinema. Iedere avond een Nederlands ondertitelde film op TV5Monde. Geniet vooral tijdens de feestdagen van onze bijzondere programmering. tv5monde.com tv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 De rode kaart die AZ-keeper Esteban gisteren kreeg in de bekerwedstrijd tegen Ajax is ingetrokken. Esteban werd het veld uitgestuurd nadat hij een Ajax-fan die hem aanviel tweemaal had geschopt. De KNVB zegt dat de scheidsrechter de kaart terecht heeft gegeven... maar dat straf in dit geval toch niet op zijn plaats is. En daarbij weegt mee dat Esteban onverwachts werd aangevallen en de hooligan niet zou aankomen. Ex-directeur van der Z van woningcorporatie SGBB moet de gevangenis in... voor oplichting, valsheid in geschriften en witwassen... De ex-directeur krijgt drie jaar celstraf. Eerder kregen anderen in deze zaak al celstraffen. Volgens de rechter vormen ze een criminele organisatie. En de Tweede Kamer gaat akkoord met de Nederlandse bijdrage aan de VN-missie in Zuid-Soedan. Alleen de PVV ziet er niets in. Het kabinet wil maximaal 30 mensen sturen, onder wie 15 marichaussees en vier medewerkers van de politie. Ze moeten onder meer de Zuid-Soedanese politie opleiden en begeleiden. Het zijn de hoofdpunten van dit moment. Het weer. Willen wij nog weer? Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht valt er her en der wel een spatje regen en het is dus bewolkt, maar erg zacht met minima van 8 graden. En de vrijdag gaat ook bewolkt verlopen met soms wat regen en het wordt dan 10 graden. Tegen de avond gaat er een regenstoring overtrekken en daarbij gaat het, zeker aan de kust, flink waaien. Mogelijk zelfs stormachtig. Bovendien zijn er zware windstoten mogelijk. In de nacht passeert de storing en dan gaan we zaterdag en ook de rest van het weekend rustig weer tegemoet. Met vooral zaterdag veel zon en zondag meer wolken, maar wel meest droog. En het blijft erg zacht overdag met middagtemperaturen van 8 graden. ANUB Verkeersinformatie. De avondspits stelt weinig voor. Normaal gesproken staat er 250 kilometer file. Nu komen we niet meer dan, uh, aan niet meer dan 50 kilometer. Neemt niet weg dat er wel een paar fietsen zijn die veel openthoud opleveren. Dat komt door aanrijdingen. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo tussen Twello en Badmen 4 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. A16 van Rotterdam naar Breda, bij rotterdam Feyenoord 4 kilometer. Door een ongeluk, op de parallelbaan is de linkerrijstrook dicht. En de file op de A28 van Amersfoort naar Zwolle is lang. Tussen de afrit Epe en Wezen 10 kilometer. En ook dat komt door een ongeluk.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 Vijf over half zes, u luistert naar het Radio 1 -journaal. Goedemiddag, het internet staat sinds gisteravond kwart voor tien... bol van keeper Esteban van AZ. En niet alleen in Nederland wordt er veel over gepraat. Redacteur Bas de Vries van NOS Net die heeft het op zich genomen... die discussies daarover lekker te volgen vandaag. Bas, je had uh, neem ik aan een interessante dag. Waar gaan die gesprekken op internet nou vooral over? Nee. Als je kijkt naar ons eigen land... Er wordt er vooral heel veel gediscussieerd over de vraag... Uh, is het nou begrijpelijk dat Esteban uh, iemand schopt die hem heeft aangevallen... en die op dat moment al op de grond ligt? En uh, dat heeft daarmee te maken natuurlijk... is het terecht dat hij daarvoor de, gele, de rode kaart heeft gekregen? Uh, en als je nou kijkt naar de polls die daarop zijn gehouden... bijvoorbeeld op Hives... Uh, dan zie je dat de ruime meerderheid van de bevolking... toch vindt dat de uh, eigenlijk niets te verwijten valt. Dus wat dat betreft is de, is de reactie van de KVB die zegt nou, die, hij krijgt geen straf voor die rode kaart... is uh, misschien wat dat betreft wel uh, te volgen. Die sluit aan bij het internetvolk. Ja. En zeg, hoe, hoe is dat in het buitenland? Ik heb bijvoorbeeld gekeken naar de, de Telegraph. Uh, uh, een grote Britse uh, site. Uh, daar wordt ook volop gediscussieerd. Uh, 150, tot 200 reacties uh, al... En uh, nou, daar, daar valt ook op dat men veel begrip heeft voor Esteban... Uh, die voor zijn leven moest vechten, zoals één uh, reageerder het noemt. En uh, die roept zelfs op om, uh, om een petitie, online petitie te beginnen... ook in Engeland, om Esteban te steunen. Ja, en uh, het is ook wel logisch, denk ik, hè, die internationale aandacht. Want zo'n incident zie je natuurlijk niet dagelijks. Niet dagelijks, maar het is ook weer niet heel ongebruikelijk... Op Wikipedia, dat is die online encyclopedie die iedereen aan kan vullen... daarop uh, zie je dat, uh, dat er sinds het eind van de uh, 18e eeuw... Uh, of 19e eeuw, pardon, men gaat behoorlijk lang terug... Uh, uh, vrij veel van dit soort incidenten op sportvelden zijn geweest... Zeg maar, confrontaties tussen sporters en supporters. Uh, en uh, zelfs in het, uh, uh, het keurige cricket komt dit voor. Zelfs in cricket, waar ze toch de uitspraak hebben... that's not cricket, ja. that's niet, dat doen we niet. Maar als we ons beperken tot het voetbal... Ja. Nou ja, um, um, uh, dan vind je behoorlijk wat, uh, wat uh, van dit soort incidenten. Uh, Frank Lampard, dus de speler van Chelsea en nog altijd van het Engelse team... die is een keer gebeurd. Die is aangevallen door een fan van Tottenham Hotspur. Uh, maar ook bijvoorbeeld de Braziliaan Dida... In 2007, in een Champions League-wedstrijd tussen Celtic en Milan. Dat had een historische dag moeten zijn voor Celtic. want die wonnen van Milan. Nou, dat gebeurt niet vaak. Maar um, hij werd behoorlijk overschaduwd. door het feit dat er een dronken fan het veld op, uh, op rende. Die tikte Dida, de, de Basiliaanse keeper van Milan, even op de schouder. Die werd boos, uh, rende achter hem aan, maar besloot hem dat hij toch uh, eigenlijk liever uh, uh, op de grond viel. Uh, en um, nou, vervolgens uh, uh, is er van alles gebeurd, uh, veel commotie. Dat is interessant, want dat is een beetje vergelijkbaar met gisteravond. Ja. Hoe is er toen tegen Celtic opgetreden? Celtic heeft toen van de UEFA, van de Europese Voetbalbond, een boete van 30.000 uh, frank gekregen. Dat is eigenlijk, valt dat nog wel mee. Die speler die is voor het leven geschorst. Die mag nooit meer een wedstrijd van Celtic bezoeken. Maar wat opviel was dat Dida, die keeper... die uh, deed alsof hij zwaar geraakt was en half bewusteloos was... die kreeg ook een schorsing van één wedstrijd. Op uh, NOS.nl zijn veel filmpjes te zien met uh, dergelijke voorbeelden. Bas, even een hele andere vraag. Wat ga je eten met Kerstmis? Oh, Ik heb nog, ik heb nog geen enkel idee. Nee. Ik word, daar, ik word daardoor verrast. Waar maar heb ja, je zin ik in? Ik ga Thijs eten onder andere. Thijs eten, goed. Ja. Nou ja, ik vraag het je omdat wij uh, zo meteen gaan praten... over wat wij met kerst gaan eten. Misschien nu wel eigenlijk, Tim. Ja, Thijs uh, of risotto deze kerst. Of misschien toch maar de rollade met boontjes. Het, het zou als kunnen dat u als luisteraar... voor dat laatste gerecht kiest, oud en vertrouwd. Want gaat het economisch slecht... dan eten wij graag op grootmoederswijze. Anneke Gijzer, goedemiddag. Goedemiddag. Onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel. Waarom ja, is dat goed. zo? Waarom ik... Uh, waarom verbonden staat tussen economische crisis... en terugkeren naar grootmoederskeuken. Dat bedoel I je. Ja. Uh, omdat we op zoek gaan naar een gevoel van vertrouwen. Het gaat allemaal niet zo goed. We worden om de oren geslagen met cijfers waar we niet veel van knappen. En als we dan uh, een beetje vertrouwen kunnen vinden in lekker eten... dat dan ook nog eens in verband wordt gebracht met grootmoederskeuken... Dan, dan is dat allemaal mooi meegenomen. Crisisbestrijding gaat door de maag. Zo kan je het een beetje formuleren, ja. Hoe hebt u dat onderzocht? Wauwblieft. Hoe hebt u dat onderzocht? Hoe heb ik dat onderzocht? Ik heb uh, drie vrouwenmagazines onderzocht voor de periode uh, 1945 tot 2000. Ik heb uh, al de receptjes uit die vrouwenmagazines in een database gestoken en dan gecodeerd volgens het type gerecht en het adjectief en uh, daar heb ik dan een uh, kwantitatieve analyse op gemaakt en dat is een van de resultaten die daar is uitgekomen. Welke bladen waren dat? Uh, dat was een blad van uh, de Belgische Boerenbond, of de KVLV. Uh, een, een stadsblad, het Rijkere Vrouw. En dan een socialistisch blad, het Stendere Vrouw. Uh, Belgische bladen. Ja, uh, Vlaamse bladen, denk ik. Uh, ja. en, en in welke periodes zie je dan inderdaad dat mensen in tijden van crisis dat oude vertrouwde recept uh, voorschotelen aan, uh, aan, aan het gezin? Ja, in eerste instantie meteen na de Tweede Wereldoorlog al. Omdat uh, moeders proberen terug te keren naar uh, de culinaire gewoontes van voor de oorlog. En dan uh, proberen ze meteen die grootmoeders er weer bij te halen om uh, ja, die vooroorlogse gewoonten uh, op te rakelen. En dan uh, vooral ook in de helft van de jaren 1970 komt het terug aan bod. En, ja, uh, toen we de oliecrisis hadden, hè? wat zag u toen? Ja. Ja, toen zag je ook dat de gerechtjes met een buitenlandse connotatie, uh, bijvoorbeeld uh, op Antilliaanse wijze of provençaalse wijze, enorm gingen afnemen. En dat de gerechtjes van bij ons, uh, op Vlaamse wijze, op uh, Waalse wijze zelfs, dat die enorm gingen toenemen. En midden jaren tachtig hadden we ook zo'n grote crisis. Wat zag u toen? Toen was er ook een economische crisis. Uh, dan zag ik eigenlijk hetzelfde. Dus opnieuw de, de buitenlandse recepten die afnamen en de binnenlandse recepten die weer terug uh, sterk gingen toenemen. U spitste zich toe op, op Vlaanderen, op België... maar dan denken ja. wij natuurlijk vooral hier aan Nederland. Eten mensen in andere landen in Nederland ook zo traditioneel in crisotheid? Ik, ik, ja, het is natuurlijk een beetje impressionistisch... Om, om dat te stellen dat ik Nederland niet de onderzocht. Nou, maar wij ik, lijken eh. best op elkaar. Nee, helemaal niet. Nee, nee? nee? Ja, ik vind het ook van niet hoor. Jullie, jullie hebben een heel andere eetgewoonte dan wij in Ja, ik ben net zuid opgegroeid. Dus een beetje culinair ingesteld ben ik wel. Maar waar, waar ja. ziet u een overeenkomst in crisistijden op het gebied van uh, uh, ouderwets eten? Waar vinden we een overeenkomst? Ja. Ik, ja? Ja, ik denk dat jullie ook wel zullen hebben naar Roodmoeders Keuken. De boerenhorst Nicole <lacht> zal die niet terug. Uh, nu met, meteen voor een kerstnoem, maar uh, de dagelijkse keuken zal misschien wel meer aan bod komen, nee? Ja. Nou, ga, gaan mensen ook niet gewoon op de prijs letten... als het economisch slecht is? Ja. Holos, Holos of vraag, hoort dit. Ik heb niet echt naar de, de prijs gekeken, moet ik zeggen. Nou, dat is ook niet echt een element dat naar boven is gekomen... in die vrouwenmagazines. Ik denk dan ook vooral aan de labelgeving van, van de laatste jaren. Um, als, als een ingrediënt een label meekrijgt... Dan wordt het zelfs vaak duurder. Um, dus ik, ik kan niet meteen een, een duidelijke uitspraak doen over die prijs. Maar ik zou zeggen dat die niet meteen een rol speelt. Nog even een vraagje over dat onderzoek. Want u heeft gekeken naar, naar recepten in, in damesbladen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat die mensen dat ook echt gekookt hebben, toch? Nee, dat is waar. Ik heb niet naar de, de, de praktijk zelf gekeken. Uh, dat is inderdaad een feit. Maar um, ik denk dat... Die vrouwenmagazines sluiten natuurlijk wel fel aan bij de mentaliteitsgeest. Uh, met ja. de mentaliteit en de tijdsgeest die er heerst in een bepaalde periode. En in dat opzicht is het een super interessante bron om te bekijken. Hm. Nou ja, ik gooi hem vaak weg namelijk, bijvoorbeeld. Die recepten die erin staan. Ja, daar heb ik helemaal geen ja. zin in. <laughs> dat, is, dat is je volstrekt om te doen natuurlijk. Iemand die ja, dat kan kwalijk nemen. Wat eet u zelf met kerstmis? Wat is ik zelf mijn kerstmis? Eh, dat wordt een varkenshaasje eh, met aardappeltjes en de grondjes daar moet ik nog over beslissen. Is dat een, een crisismaaltijd of valt het wel mee? Ik vind het gewoon heel lekker. <laughs> en meer, meer moet daar ook niet achter gezorgd worden. Ik wens u eh, alvast uh, smakelijk eten voor de kerstmis. Ja, dankjewel. dankjewel. Anneke Gijzen, onderzoeker aan de Vrije Universiteit in Brussel. Dankjewel. Ja, graag gedaan. James Morrison en Jesse J. België lag voor een groot deel plat vandaag vanwege stakingen tegen de nieuwe pensioenplannen. Wij dan zwaar bij de ANWB. Is het nog steeds zo rustig? Ja, het bescheiden avondspits uh, zo vlak voor de kerst. Veel mensen hebben toch een ADV'tje genomen. De laatste waarschijnlijk. Maar misschien morgen er ook weer. Het valt allemaal mee. 40 kilometer file. Maar op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo heb je nu wel veel vertraging. Er is een ongeluk gebeurd tussen de Alfred Forst en Badmen. 8 kilometer file. En de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Bij het harde 4 kilometer. En ook dat komt door een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. In het hele land hielden huisartsen vanmorgen werkonderbrekingen. Dat was uit protest tegen de kabinetsplannen. De huisartsen zijn het er niet mee eens... dat ze de overschrijdingen van hun budget moeten terugbetalen. Daar werd vanmorgen in de Kamer over gedebatteerd. Het is inmiddels een onoverzichtelijk wel eens niet het spelletje geworden. Moeten de huisartsen het teveel uitgegeven geld uit het verleden terugbetalen of niet? De oppositie zegt nee. De coalitie zegt ja oppositielid Atje Kuiken van de PvdA. Ik zou de minister toch willen verzoeken om die kortingen van tafel te halen, want anders hebben we klap op klap en dan weten we zeker dat we de huisartsenzorg kapot gaan maken. Want ook voor dit jaar dreigen er overschrijdingen die ze dan ook weer terug moeten gaan betalen, terwijl de huisartsen van de minister meer behandelingen moeten verrichten. En dan gaan korten, dat kan echt niet volgens de oppositie. Minister Schipper zegt, het moet gewoon. Het kan niet anders, want ze zit met een rekening uit het verleden. Nou, dan moet die rekening betaald worden, want dat moet opgelost worden. Dan zit ik in de ministerraad en dan zit ik naast de minister van Onderwijs, geen groei. Defensie, krimp. Binnenlandse Zaken, krimp. Dus het is niet zo dat als ik overschrijdingen heb, waar ik mee geconfronteerd ben net na aantreden, dat mijn collega's erg genegen zijn om die rekening op te pakken. Want die zeggen, kijk minister van Volksgezondheid... jij mag groeien met 15 miljard, 25 procent over deze kabinetsperiode. Wij moeten krimpen, wij moeten mensen eruit gooien. Dat geld moet dus terugkomen. Maar tegelijkertijd wil ze om tafel met de huisartsen... om plannen te maken voor de toekomst. Want er moet veel veranderen de komende jaren. Alleen zijn de huisartsen op dit moment zo boos dat het er niet in zit. En oud-huisarts Henk van Gerven van de SP, die snapt dat wel. Tot slot, voorzitter, wil ik de minister voorstellen... om eens een week mee te lopen met de huisarts... in plaats van achter de tekentafel van de markt... een krankzinnige realiteit proberen te verwezenlijken. En ik begon met mijn betoog met de vrees dat de jacht op de huisarts is geopend door de minister. Maar ze heeft inmiddels mogen ervaren... dat de huisarts geen gewillige prooi is. En ze is dus gewaarschuwd. Zie hier de impasse die ook dit Kamerdebat niet is doorbroken. Slechts over één ding is iedereen het wel eens. Huisartsen zijn heel belangrijk voor de zorg. Dat, dat is in ieder geval iets. Dat was politiek verslaggever Marcel Bril. De huisartsen hebben inmiddels bekendgemaakt... dat zij naar de rechter stappen... om de korting op de budgetten ongedaan te maken. België ligt voor een groot deel plat door een staking. Dat heeft te maken met de pensioenplannen van de nieuwe regering. De vakbonden vinden die zeer onredelijk. Vandaag waren veel scholen dicht. Treinen, trams en bussen rijden niet. Een verslag vanuit Brussel van correspondent Joris van Poppel. Station Brussel-Zuid. Gestrande reizigers weten niet wat ze moeten doen. We zijn met een, een vriend, met familie gekomen in met de wagen. Nee, tot hier. Hè. En dan we moeten fijn. we moeten geen trein pakken, we moeten een, een bus nemen. Twee uur en een half uur onderweg. We zouden met de trainers er wel geweest zijn. En we zetten een beetje vol spanning, want het is dringend dat we ons vliegtuig niet missen. Eigenlijk zijn we het al gewoon aan het horen. Hè? Dus op zich maakt het voor mij al niet meer veel uit. Wachten is de boodschap, maar ja, Het ze... It's been absolute nightmare. We had to cancel one hotel uh, from Bruges. We had to come back here early. Ik had gedacht dat er veel hinder zou zijn, maar dat er toch wel een paar treinen zouden rijden. Dus ik dacht, dus noods wacht ik lange tijd om toch in Leuven te geraken. Maar um, ja, nu staat hier dat er gewoon helemaal niets zal rijden. Dus dan uh, moet ik terug naar huis. Ja. Morgen vroeg rijden de treinen weer in België. Al sluiten de vakbonden wilde stakingen niet uit. Wij praten door met de voorzitter van de Grote Ambtenarenbond. Um, dat is ACOD, Karel Stessens. Goedenavond. Goedenavond. En Weet u al of u morgen weer ja. oproept tot staken? Nee, nee, nee. Ik kan u bevestigen dat morgen, beter gezegd, vanavond, vanaf 22 uur, gaan alle treinen terugrijden. En, en terugrijden betekent dat er weer gereden gaat worden en dat er morgen geen staking is? Nee, nee, nee. nee. Wij hebben de stakingen opgeschort. En er zal morgen geen staking zijn, het trein, openbaar vervoer, alles zal rijden, inderdaad. En is dat omdat u dat uh, zo prettig voor de mensen vindt? Of is er misschien een openingetje in de gesprekken die er met, uh, met het kabinet zijn geweest vandaag? Nee, maar ik wil wel even voorafgaandelijk zeggen dat wij als syndicale organisaties op drie dagen tijd die staking hebben uitgeroepen. Hè. Dus de, het, het ongenoegen bij de mensen zit zo hoog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 samen met de vakbonden, maar als de vakbonden dan zeggen dan is dat populisme, maar als de Raad van State dat zegt, dat toch een eminent rechtsorgaan is, heeft gezegd dat die wet met aken en ogen aan elkaar hangt, en dat moet, die moet aangepast worden. Wij zijn van de, nomi, van de namiddag nog bij de minister geweest, in het overleg, en daar is gebleken dat inderdaad hij zich een beetje vergalopeerd heeft, hij heeft zijn borst een beetje willen natmaken, en zo als liberaal geprobeerd om dat er snel door te krijgen, en het blijkt nu dat inderdaad die wet ...met aken en ogen aan elkaar zit. Ja, en betekent dat dat die wet dan nu ook al gelijk weer van de baan is dan? Nee, nee, absoluut niet. Die wet wordt vanavond of vannacht gestemd... ...maar er is een poort opengezet in die zin dat er als er nog, nog sociaal overleg zal zijn... ...en dat die zaken die met het sociaal overleg gemeenschappelijk nog kunnen verbeterd worden... ...dat daar de koning de toelating krijgt om een koninklijk besluit te tekenen... ...en dat dan nog eens naar het parlement zal gaan... En dat dan het inderdaad wet wordt, maar dat de wet kan aangepast worden. En dus wij hebben daar een opening en wij gaan nu als volwassen vakorganisatie, vertegenwoordigers van het personeel, naar de onderhandelingstafel met een aantal uh, punten die voor ons als uh, verworven moeten blijven namelijk onder andere de loopbaanonderbreking, waar dat de minister op eenzijdige wijze daar contractbreuk doet, iemand die vandaag vijf jaar loopbaanonderbreking heeft, wel die vijf jaar tellen mee voor de pensioenberekening. Vanaf 1 januari 2012 zal dat niet meer het geval zijn. Dat is één probleem. Goed. U wilt in ieder ja. geval dat dat allemaal rechtgezet gaat worden. Uh, vandaar dat de acties voor morgen zijn opgeschort. Dan zijn er geen stakingen dus. En u kijkt wat u kunt bereiken met het uh, kabinet. Karel Stessens van de Grote Ambtenarenbond in België. Ik dank u wel. Goedenavond. Gedaan, bedankt. Goedenavond. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. De media zijn nog lang niet uitgesproken over de voetbalsupporter. die gisteravond aanzet Doelman Esteban belaagde. Volgens NSC Handelsblad is er sprake van een opkomst van een nieuwe groep railschoppers. De krant baseert zich op een rapport van het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme. In dat rapport wordt gesignaleerd dat de hooligan-subcultuur. grote aantrekkingskracht heeft op nieuwe groepen jongeren. op wie de oude harde kern geen vat meer heeft. Die nieuwe de groep hooligans die gebruikt overmatig veel drank en ook harddrugs. En dat veroorzaakt verharding en hevig gebruik van geweld. Dat constateert het informatiepunt. Ook de Ajax-supporter van gisteravond was onder invloed van drank. Amsterdam houdt rekening met een massale sloop van leegstaande kantoren. In het parool maakt de gemeente bekend dat wordt bekeken... of de helft van de leegstaande panden, hotels of woningen kunnen worden. De andere helft moet worden gesloopt. De bedrijfsterreinen waar ze op staan kunnen vervolgens worden teruggegeven aan de natuur. De Amsterdamse wethouder van Poelgeest vindt dat de eigenaren van de kantoren... hun panden voor miljarden euro's moeten afwaarderen. Zij moeten op de blaren zitten, zegt van Poelgeest in de krant. De wethouder overweegt om eenzijden bestemmingsplannen te wijzigen om daarmee een proefproces uit te lokken zodat de sloop van de panden kan worden afgedwongen. De afgelopen dagen waren ze vaak te zien. De beelden van hevig, hevig rouwende Noord-Koreanen. CNN vroeg zich af hoe het kan dat in een land waar de mensenrechten zo hevig worden geschonden, de inwoners zo'n groot verdriet tentoonspreiden bij de dood van hun leider. In een reactie zegt Human Rights Watch dat dit soort rouwvertoon karakteristiek is voor totalitaire regimes. Dit is een overlevingsstrategie. Wie niet meedoet, wordt waarschijnlijk vervolgd. Met grote kans om te worden verbannen naar een werkkamp. Omdat het maar een klein deel van de inwoners van Noord-Korea lukt om te vluchten, blijft voor de achterblijvers niets anders over dan te doen wat van hen verwacht wordt. Heel hard huilen als de camera's draaien. De Utrechtse postzegelhandelaar Willem van der Bijl, die afgelopen zomer een tijdje vast zat in Noord-Korea, heeft een grote collectie propagandakunst opgebouwd van dat land. Nu Kim Jong-il dood is, voelt hij zich vrij om te praten over zijn verzameling. Hij doet dat in NRC Handelsblad, waar zijn verhaal wordt geïllustreerd met prachtige voorbeelden van Noord-Koreaanse staatskunst. De kop luidt welkom in Noord-Utopia. Op een afbeelding uit de jaren 50 wordt een gevangen genomen Amerikaanse officier afgebeeld als een zombie. Op een ander schilderij is een jongetje te zien dat wolkenkrabbers tekent die in werkelijkheid niet bestaan in Pyongyang. Vrouwen werken met een gelukzalige glimlach op een zoutveld. En een schoolklas bezoekt een florerende hoogoven, hoewel het al jaren slecht gaat met de economie. Het is allemaal geschilderd in een realistische stijl die toch niet de werkelijkheid toont, vat energie. Samen. Laatste nieuws in het mediaoverzicht: Turner Epke Zonderland blijkt ook een muzikaal talent. Op de voorpagina van de Leeuwarden Courant is hij te zien met een gitaar. Hij trad samen met de Friese band Bent de Kast op... tijdens een kerstshow in de Bonifatiuskerk in Leeuwarden. Op internet is helaas nog niet te vinden hoe Epke klonk. In ieder geval worden de opnames zaterdag uitgezonden op Nederland 2. Na zessen zijn we terug met het Radio 1 Journaal. Dan de supportersvereniging van Ajax. En we gaan ook naar de Tweede Kamer. Daar wordt gedebatteerd over de EOX en de geluiden bij Limburg. Tot zo!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 ...zit dan tot nu toe bekend was. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ah, dan hebben ze dit dure meneer uit Holland. Ja, en kom graag naar Limburg. Mooie auto. Daar kan ze toch ook hebben. Maar met die bedrijf kan ze veel meer verdienen. Kwestie van organiseren... Hoe dan? Met King Business Software. Dat ze precies boerstand toe is. Financieel, logistiek, alles in Kees, ik man. King? Waar vind ik dat? Dat kan ze vinden op king.eu. Hoi je na? Wat ik fijn vind aan RegioBank...